...is Lauren Bacall overleden. Haar Hollywood-carrière omvat zevende decennia. Bacall groeide met haar zwoele stem en sensuele uiterlijk uit... ...tot een van de grootste filmsterren van haar generatie. In 2010 kreeg ze de Ere Oscar voor haar hele carrière. Lauren Bacall was 89 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af... ...waarbij vanochtend vooral in de kustgebieden een bui kan vallen. Later op de dag verplaatste de bui zich naar het binnenland... ...en het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 I used to know, I know my fate like bullets in a shotgun. When I get down, I'ma lock and high behind my eyes. In Hollywood, just saying what you know, but who you know, you need to know someone to no, know no one. When I get down, I'ma lock and roll, up and roll and ride my alone. Some lost, some years I used to know, I know my fate like bullets in a shotgun. She loves to dream, living in and off and out of mind, in space and time. She takes a lot of lies and life away. You might just say she stays to go nowhere.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 Knock it down That are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 What's going on. But you're just a chance I take to keep on dreaming.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 Europese landen mogen wapens leveren aan de Koerden in Irak. Dat is besloten door de EU-ambassadeurs in Brussel. Wel moeten de landen de wapenleveranties afstemmen met de Irakse regering in Baghdad. Met name Frankrijk, Italië en Tsjechië zijn voorstander van het bewapenen van de Koerden. In Los Angeles is Amerikaanse actrice Lauren Bacall overleden. Haar Hollywood-carrière omvat zeven decennia met rollen in succesvolle films als The Big Sleep en The Mirror Has Two Faces.